Als extra soerah na de Fatiha kunnen ook de volgende hoofdstukjes van de Koran worden gelezen. Soerah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. wal-Asr. Inna insana lafi khusr, illa allazina amanu wa'amilus salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis